Of het lek ook helemaal is gedicht, moet de komende dagen blijken. Het lek ontstond op 20 april toen een olieplatform explodeerde en een paar dagen later zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie de zee ingestroomd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt nu alle reizen naar de Thaise hoofdstad Bangkok vanwege de explosieve situatie daar. Al een paar weken gold het advies om niet naar Bangkok te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. Verder blijft de Nederlandse ambassade in Thailand tot nader order gesloten. Het was de bedoeling dat die morgen weer open zou gaan. Een uitgebreid internationaal onderzoek heeft geen direct verband aangetoond tussen het gebruik van mobieltjes en kanker. Het onderzoek is de afgelopen tien jaar gehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel er vermoedend zijn dat intensief gebruik van mobieltjes het risico op hersentumoren verhoogt, is dat niet uit het onderzoek naar voren gekomen, zeggen de onderzoekers. De Turks premier Erdogan is naar Teheran gevlogen om een oplossing te vinden voor de ruzie over het Iraanse nucleaire programma. Hij voegt zich bij de Braziliaanse president Da Silva. Beide landen zijn op dit moment lid van de VN-veiligheidsraad. En die raad steunt een plan waarbij Iran nucleaar materiaal in het buitenland laat verrijken. Zo wordt voorkomen dat Iran stiekem genoeg uranium maakt voor een kernwapen. FC Barcelona is kampioen van Spanje geworden. De Catalanen wonnen thuis met 4-0 van Valladolid. Real Madrid eindigde op de tweede plaats met drie punten achterstand. Barça heeft met Lionel Messi ook de topscorer van de Spaanse competitie in huis. En met Victor Valdes de minst gepasseerde keeper. Het weer vanuit het westen valt lichte regen. Vannacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden. Morgen vallen er buien en wordt het 12 graden aan zee tot 16 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu het laatste uur.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 Nou, ja, dat dus klinkt wel heel interessant. Je kan zo in ons programma Zandvoortse Zaken. Ja, ja. Daar nou, begint ja, dus het nu te veel op te lijken. is dus, dus, dus voor de volgende keer dan. Uh. Maar dat is leuk om te weten.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 Alle naties van de aard, alle heiligen aanbied. Wie is als hij? Geleeel maar ook het land, gezeten op de troon, er vandaag nee, de zekerheid van to all the hopes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 uh, ja, daar, uh, daar, dat waren zeg maar christelijke zomerkampen... ...dus daar was, uh, ja, stond God centraal, zeg maar. Was dat zoiets als van de, in de ruimte of van een ander soort... Uh, ja, daar kan je het wel mee vergelijken. Ja, oh, is, ja. Dit was snap van Caleb maar, ja. ...maar dat is inderdaad te vergelijken met, met van de ruimte inderdaad. Wat ja. uh, <coughs> ja, doen ze daar, op zo'n kamp? Ja, uh, eigenlijk, eigenlijk alles... alles uh, je, begin, ...je begint ochtends met gebed gebed...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 verborgen door een steen toen u zich gaf verworpen en alleen als een rood geplukt en weggegooid nam u de straat en dacht aan mij meer dan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 Ik ga, en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam de straat en dacht aan mij.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 ja, hoeveel mensen komen op zo'n kring bij jullie dan? Uh, ja, nou bij ons is dat dan wel veel, maar bij ons is dat uh, zo'n 60 mensen. Ja. Zijn het, uh, maar goed, dat wordt dan wel later in kleine groepjes ga je uiteen, dus daardoor wordt het wel heel persoonlijk. Dus, ja, dat is wel heel goed hoor. Ja. En uh, je hebt dus een, een soort opbouw zitten in de lessen? Ja, nou goed, ja de eerste, dit zijn zeg maar de onderwerpen en dit is dan ook de volgorde waarin dat behandeld wordt. Dus dat is dan uh, eerst bespreken wie is Jezus?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 Dus je weet het misschien efficiënter je bidt overal voor ja, dus je weet je, wat je moet doen je, op de een of andere manier lijkt het wel alsof je de, dingen, de, de, de tijd ook terugkrijgt, krijgt ja, dus, is de investering waard het ja, nou ja, betaalt ben, zich terug ja, <laughs> ja, nou, ja, nou, het, het, het, ik ervaar het als ik terugkijk ook echt als een investering maar ik, ja. s, ik snap niet zo goed hoe dat kan want ik bedoel ja, er, er zit maar 24 uur in een dag maar toch ja, merk je dan toch ja. dat het een klein wondertje is uh, van god uh, ja, dat je dat gewoon weer terugvindt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 ja, nou heel hartelijk bedankt voor dit interview. Okay. En uh, nou, veel succes met ja, je zaak excel. en je werk. Son of God